30 en 30 mei in de uitverkochte paradiso Amsterdam. Vandaag de allerlaatste kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. Radio. Hey, die trompet van netten van een uur geleden, die is echt te gek, weet je? Woehoe! Fuck man! Ja, te gek, hè? Ja, wacht even, ik weet wat leuks. Wacht even. En dan nu extra weekend. Three Cinque three four, three, <Sbrothal> <Sthis> <Three> <Sus> En de... Klei, sorry. Dokje. All the small things. Ik is uh, zo omlachen toen ik... ik, ik uh, die plaat ook gedraaid toen ik uh, vorige week op de Noordpool zat. All the, All the small things, vond Ik Vond ja. ook wel heel erg toepassen. Je hoeft alleen maar te kijken. Ja. Ja, ja, ja, precies. <laughs> en je wist genoeg. Extra weekend op vrijdag 4 mei. Het is, uh, nou ja, inmiddels iets na 9. Koekoek. Koek. En uh, ik stel voor dat we eens gaan kijken hoe het is met... The presents the Chiefs. Ja, want we hebben een, uh, een pallet aan de sms'jes binnengekregen. Met dit geluid. Met dat geluid, dat is toch best moeilijk. Ik vind het altijd zo leuk om te zien hoe mensen een woord- of een geluid-SMS, weet je wel? Ja. Of een poing of. Dat, hoe zou jij het doen? Ik begin met een. fiet, fiet. Oh, met een P.H. Ik zat te denken aan een F.W.J. Fiet, kan Verwiet, fiet. Maar we hebben heel veel. Oeh, sorry, met wie? Met Cindy. Cindy! Cindy! Cindy! Cindy! Cindy! Cindy! Cindy! Hoe is het, Cindy? Ja, goed hoor. Nou, dat uh, doet ons bijzonder veel deugd. Nou. Uh, je weet dat je op dit moment dus kans maakt op de kaarten voor de Kaiser Chiefs, hè? Ja, ik weet het. Ben je een uh, groot fan van de Kaiser Chiefs? Absoluut. Heb je al hun platen? Uh, ja, wel twee. Ze uh, dus willen we allemaal terug ook weer. Nee, maar geintje, nee. De nee. gekke platen zijn het. En wat een fantastische band! En wij hebben de allerlaatste kaart hier liggen. Maar ik krijg ja. niet zomaar. Daar moet we je wel, wel wat voor, voor doen! doen. Uh, ken je het flippenkastspel, lieve Cindy? Nee. Mooi. Nee, nou, dat dat wordt een lachen. Ja, dat wordt echt een hoogtepuntje. Het is heel simpel. Je hebt een uh, minuut zo meteen de tijd om uh, de bal in het flippenkastspel te houden wat we hier hebben staan. Precies. En Dat moet je een minuut proberen vol te houden. En dat, uh, dat doe je door middel van flip, flip, flip te roepen. Want dan gaan de flippers heen en weer. En dat is al een klein testje. Kun je voor de grap eventjes uh, flip noemen? Roepen. Flip. Ja. Hij reageert. Hij reageert. Dat is goed. Dan goed is zo. het gewoon uh... dus flip, ja, flip. Ja, prima. Ja, precies. Nou, dat is het eigenlijk. Um, ja, als jij er klaar voor bent, dan kunnen we die, uh, die bal lanceren, hoor. Oké. Okay. Zullen we doen? Hè? En, en ja, op tijd flip roepen, want voor je bij balletje kwijt, dan, uh, ja, dan is het toch een beetje jammer. Je tijd gaat nu in. Oké. Okay. Ah. Balletje gaat erin. Flip. Doet, ja, ik wil dat zeggen. Hij gaat naar beneden, nou, hoor. Wow. Flip. Ah, hij zit bovenin, zit hij. Flip. flip. Flip. Oei, flip. mega bonus. Flip. Oh, oh. Ja. Mega bonus. Flip. Oh, hij flip. gaat naar beneden Flip. Oh. Flip, flip. Goed zo. Flip, flip. Blip, blip, blip, blip. Hij gaat lekker, Cindy. Ja, blip, hij gaat punt, goed. de punten omhoog. Kijk uit, hè, want uh, je moet niet al te hard, want dan kan hij op tilt gaan slaan. Blip, blip, blip. Oh ja, dat is ook wel eens gebeurd. Blip. Ja, dan ben je echt uh, ver van huis, hoor. Nooit meer van hoor. Oeh, dat is een hele mooie. Nog tien seconden, Cindy. Blip, blip, blip, blip. Oh. Cindy? Ja. ja. Cindy? ja volgens mij ja ja yes. yes. yes. yeah. De je gaat je gaat en zo ja nee toch hè ik denk check even um, uh, heb je er zin in ja hartstikke wat trek je aan oh dat weet ik nog niet Vaar maar, wat trek je eigenlijk ja, aan de de keuzetje wat, wat doe je daar eigenlijk ik heb echt nog geen idee. Is er een kaarsetjes dresscode? Dat hoop ik toch niet? Dat zal wel niet. Nee, hè? nee Heb je ze wel een keer live gezien? Uh, nee, nog niet. Oh, dat, nee, het, het is wel, lang op. wel een feest hoor. Uh, het was het uh, twee jaar geleden bij Lowlands. Uh, hey, vorig jaar nog een keer in de <laughs> Ja, en op Pinkpop heb ik ze gemist. helaas. Nou oh, man, man nee, dit wordt echt een feestje. Ik wens je ontzettend veel plezier daar Cindy. Nou, ik uh, weet nu al zeker dat jij daar als een uh, mannen gaat lopen flippen. Ha, ha, ha. Oh, flip, okay. ha, ha, ha. flip, flip, flip, flip. Veel plezier. Dankjewel. En een fijne Dag. Zo, ben je even iemand heel erg blij gemaakt, die wat goed, wat goed. En dan zometeen ook nog het woord als koord. Och, en de mixen doet je Sandstorm na Natasha. Ben ik veel. What happens in Vegas stays in Vegas. But what if it don't? What happens in my head stays in my head. But sometimes it won't. What if you knew what I was thinking? Would it make you like, wow, I don't wanna risk putting my foot in this. So I keep my mouth closed. All you hear is.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 Why I go. Benny, benny, benny, benny. Ah! <laughs> Zij staat ook bij uh, Justin ze uh, hier? Echt waar? Ja, ja 16 juni. Uh, Justin Timberlake, uh, de Amsterdam uh, Arena. Met uh, Timberland als special guest en Natasha Benningfield als voorprogramma. Oh, je dacht het na-programma? Nee, het het ja, De, de na uh, Nee, hoor. En dan staat ze daar... La, la, la, la, la, la. hebben ze allemaal Ja, nou. Dat blijft leuk, hè, die Amsterdam Arena. Die Amsterdam Arena, ja. Wat was... Het, uh, ja, dit moet ik niet hard op zeggen, maar ik ben ooit een keer bij Simon Garfunkel daar nee! geweest. Nee! Echt, uh, echt? Ja, echt. En die stonden echt... So, this is a concert, hè? Hmm, peculiar. It's big. It's too big. <laughs> en uh, Bono, wat gelukkig een stuk meer credible is om te zeggen... die uh, zei bij um, de Vertigo Tour, wat is het, uh, uh, twee jaar geleden... Um, It's been quite a joy to be in your bathtub. Zoiets, hij had het over een badkuip. Vond ik ook wel heel erg grappig. Ach ja, Dan ze hebben daar vandaag ook een herdenking gehad, hè, in de arena. Is het zo? Ja, de gaszodenherdenking. 3FM, Serious Radio. Operation DJ Sandstorm. <laughs> Is dat het ellendig geweest daar? Nou, nou, nou. Ja, goed, sweet. Ja. De mix van Operation DJ Sandstorm, dat wil zeggen DJ Sandstorm die de operatie gedaan heeft. Met de volgende platen nu in de mix: Seal met Crazy Snap, The Power, Pink Stupid Girls, Rock Your Body van Justin Timberlake, um, Just Stone, You Had Me, in Fallout Boy. This ain't a scene, it's a goddamn arms race. in Operation DJ Sandstorm in de mix. <tons> <tons> Het Seal ook. He? Ja, de hele. Die... Ging maar door. Met Seal zijn arm. <laughs> <laughs> Operation DJ je hoorde Seal, crazy snap met oeps ups. Pink met stupid girls. Justin Timberlake, rock your body, just Stone if you had me. Ik bedoel, you had me. En Fallout Boy, dit is een scene. It's a goddamn arms race. Prachtig. We zijn nog steeds druk bezig trouwens met het fixen van die podcast voor de DJ Sensor Mix. Maar ondertussen is natuurlijk wel altijd het volledige extra weekend te podcasten. Ja, die kun je gewoon podcasten, heel makkelijk. Ik heb hem trouwens van de week ook eens aangemeld bij iTunes. Dat hij die ook daar te vinden is. Vond ik ook wel een makkelijk. Oh, dat kan hij ook? Ja, dus je hoeft niet alleen maar mee te kijken op radiokast.nl of via allerlei andere omwegen. Maar op, als je in iTunes nu gewoon bij de podcast zoekt naar extra weekend. Dat is een ek, ek, met een streepje en stra. Dan kom je er wel. We zijn helemaal delete, hè? Goed, hè. Hey. We zijn helemaal drie dimensionaal. Komen we op vier manieren in jou. In jou ja, het, tot jou. het leuke vind ik ook. Er komen ook mailtjes over binnen van mensen die ook daadwerkelijk... via um, de podcast luisteren naar Exe Weekend. En die zeggen, ja, of het dinsdagmiddag is of, uh, of woensdagochtend... ik heb vrijdagavond. Ja, dat is dat, hè? Mooi, hè? En we proberen we... Weekend! <hums> gek. Nou? Ah, nee, nee, maar dat, dat, dat, dat, dat toch die vibe blijft staan, ik vind, uh, Dat is mooi. Dat is wel te gek. Het is inmiddels alweer ach man, man, man. Tien voor half tien. We moeten die... Uh, ik zou kijken of ik je genoeg request al doen. Ja, heb je en... een request? Stuur hem door. Ja, wil je het nu al gelijk uh, nee, nou, nee, dat kan gewoon door de, de hele uitzending in. Oh, nou prima. Nou, hup. Uh, drie, drie, drie, drie. Drie, drie, drie. drie, drie, ja. drie, drie. En uh, wat ik toch ook wel eventjes een dingetje vind... waar we het eventjes uh, over moeten hebben... want anders uh, verdwijnt het weer helemaal in de administratie. Leer mij ons kennen. Ja, precies. Is uh, die cocktailparty. Ja, nog uh, twee weken. Ja, uh, en dan hebben we hier een cocktailparty. En dat wordt leuk. Ja, dat wordt heel leuk. Want we hebben dus, uh, office... Kun je daarvoor studeren eigenlijk, voor uh, officieel cocktailshaker? Nou, het schijnt heftiger te zijn dan je denkt. Het is namelijk zo dat uh, bepaalde ingrediënten... want je vergis je soms in uh, wat voor dingen er allemaal door die uh, cocktails heen zitten... Mm -hmm. die zijn niet overal te krijgen. Dan niet, moet je hè? weer naar zo'n speciale groothandel voor en zo... en er zijn twee mensen ooit naartoe gegaan en nooit meer van gehoord. Noem van gehoord nee. Kortom, het is, het is een behoorlijke klus om, uh, <lacht> om uiteindelijk uh, de juiste ingrediënten te pakken te krijgen. Maar dat gaat goed komen. en ik denk dat ik die avond met de kruiwagen kom. Ja, want wij gaan natuurlijk ook weer gezellig even Lekker, mee als We gaan meedoen. Maar, sympathiek als wij zijn en, en uh, uh, meelevend en invoelend... hebben we toch wel een beetje in de gaten dat misschien... Het, het, het, de vorige keer hebben we die bier proeven. Precies. we met de kruiwagen Echt Echte mannen oh. waren we toen, hè, die avond. Nou, het is echt een... Uh, uh, Suipen en schreeuwen. Pie, Piemel op tafel en, uh, en man zijn. Wekker ermee uitslaan. <laughs> Sorry. <laughs> maar uh... sorry, je ziet het, het voor het, je hè? Ja, ja, ik ja. zie het naast Ja, maar vormen. moet je 's ochtends met dat ding, weet je Ja, de wekker mee uitslaan. De... Ja. ja ehm <laughs> Heb je dan zo'n zo uh, elektronisch, of is het een, ja. met, met, met zo'n zo hamertje wat tegen die bellen? Ja, oh, ou, nee, nee, <laughs> ik heb een denk wel een link, hoor. <laughs> uh, maar uh, als je nu denkt van, nou ja, uh, zo'n cocktailavond... dat uh, is toch een, misschien uh, wat meer ook uh, een, een gezellig damesding. Ja, gezellig theeleuten, maar dan geen thee, maar... Cocktails. Cocktails. Dus uh, bij deze de uh, mogelijkheid om een keer gezellig langs te komen... in de studio bij XC Weekend, mits je natuurlijk uh, dame bent. Want anders heeft het weinig zin om uh, dames uit te nodigen. Precies, dus, dus meld je aan. Ja. Stuur een briefkaart. Nee nee, nee, nee, nee, gewoon lekker makkelijk, joh. 3 fmnl of... Gerard.3fm.nl En uh, het is, ja, je moet over twee weken in Hilversum kunnen zijn... en van cocktails houden. En ge van gezelligheid houden. Want, nou, och, wat ach, zijn wij gezellig. Gerard, uit. wie houdt er nou niet van gezelligheid tegen? Eh? Precies. Hey, Laten het er eerlijk zijn, want het is toch een, uh, een ding wat zeker is. Nou, ja, uh, wil je overgaan tot het woord dat scoort? Zeg maar, ik heb nog eventjes. Nou, op zich. Nou, ik had eigenlijk wel een interessant verhaal. Een interessant ik, verhaal? Ja, hoe zit het met jouw ondergoed? Uh, wat heb jij oh ja, nee, ik, heb, uh, ik heb nu mijn uh, stoere boxershort aan. Die er van de bovenkant uitziet van, oh dat is die. Want ik heb een beetje mijn afzakkende broek af. Ik heb mijn, uh, het heupmodel. Ja, ja. oké. Okay, nou, ik heb een... Uh... Even Ow. kijken hoor. Ik, ja. Een geruite boxershort. Geruite? Een geruite? Oh, leuk, die van mij is wit. En Wilming, wat heb jij? En gewoon zwart. Zwart, ja. Je denkt, het is 4 mei? Ja, gewoon nou, zwart. Ik, ik vind het ook wel eens lekker als je een zwart hebt. Helemaal Als je weet dat je zwaar gaat tafel. Ja hoor. Dan hoef je niet <laughs> na te denken. <laughs> ja, nee, maar dat is toch zo? Ja, nee, maar het leuke is namelijk. Kijk, wij zijn eigenlijk amper bezig met ondergoed. Maar vergis je niet, dames zijn de hele ochtend bezig. Blijkbaar, tenminste, dat zie ik wel. Kennelijk, namelijk. hè? Dat, dat ze, want er zijn namelijk een hele hoop do's en don'ts voor dames. En ik vind het wel handig om even te weten, want dan kunnen we ons even in, uh, inleven, Michiel. Goed verhaal. Um, een aantal tips voor de dames: hè. Kies je lingerie altijd in overeenstemming met je kleding. Hoe? Dus je moet niet zomaar als vrouw een onderbroek aandoen of een BH, maar ze moeten passen bij het blouseje. En uh, de volgende tip, kies de maat met zorg en ga voor een goede pasvorm. En uh, uh, Ja, is... dat lijkt me nogal logisch. Ja, precies, oké. Okay. Ja. Maar <laughs> onderschat het emotionele effect van sexy lingerie niet. Een tip die, die pik je toch even mee, weet wat, je Wat is het emotionele... Ik, ik vind het een heel mooi verhaal, hoor, maar ik heb ook al een beetje wat een kul. Wat is in naam het emotionele aspect van lingerie? Nou, eenvoudige katoenen, broekjes en dergelijke... goed passende BH's zijn prima... als het niet allemaal matcht met je kleding... maar onderschat het effect van een sexy lingerie zet je niet. Tenminste, dat staat hier, hè? Je moet het extra flair geven. Ja. En BH-bandjes in zicht blijken uit den bozen te zijn. Dat vind ik helemaal onzin. Ja, ik, echt? Ik vind het leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk. Ja, tenzij het echt uh, van die uh, kartonnen bandjes zijn. Ja, maar... van die vleeskleurige. Ja, nee, inderdaad. Als het gewoon leuke gekleurde dingen zijn. Ja, ik vind het niet... dus Wij, niet... Wij... Kijk, nu, dat is handig voor het onderzoek, weet je wel. Het staat dus dat het uit den bozen is. Maar wij, wij mannen vinden het eigenlijk helemaal niet erg. Nee, maar zo wil ik eigenlijk ook wel weten. Want ik heb dus nu inderdaad de heupbroek. Waarbij je... Uh de bovenkant van mijn uh, witte, jammer, uh, boksershort uh, uitsteekt. Is dat, is dat uh, wel of niet een goed idee? Nou, dat weet ik niet. Uh, ik was laatst in een, uh, nou, voor mij doen, hippe kledingwinkel. <laughs> ja, en, uh, zeg je na. <laughs> God. En, uh, ja, het is echt zo'n nee, nee. Ja, zo, ja. nee maar en en uh, Ik was daar en ze zeggen. Ja, dat is echt zo'n leuke heuproek. En als je dan je er erbovenuit laat komen. En ik had die dag een boxershort aan, jongen. Uit 1920. Ja, ik dat, daar moet je dus. En ik, scho ik denk, oh nee, heb ik uitgekend vandaag. Die alles zit in de was, je kent dat wel. Kijk, maar dat snap ik. Dat is dus het, het verhaal met je lingerie, met je kleding. Want ja. ik, ik heb ook, ja. en daar schaam ik me helemaal niet voor. Ik heb een, uh, een boxershort waarop, uh, nou, waar, waar, zeg maar, op die rand. Hè, die elastiek. Staat, bij hippe staat er een, een stoer kledingmerk. Ik heb er eentje met Mickey, staat daar. <lacht> nee, echt. Pak dan de Ronald, Donald Duck. <lacht> nee, dat is echt waar. Dus en, en Die draag ik dan nooit bij een heupbroek. Dat is uh, één ding wat zeker is. Maar hoe zit dat met... Uh, met, met, met, met kijk, we, we hebben nu dus net bekend... Uh, bij haar bandje zich niks aan de hand. Hou zo. Maar is het ook zo dat vrouwen het vervelend vinden als je de bovenkant van je... Auw! van je boxershorts, boxershorts ziet. Ja, dat vraag ik me ook. Maar ik zou ook denken, weet je wat? Um, vrouwen en mannen schijnen, allebei, hun beste setje te bewaren voor de avond, waarvan ze denken ze dat denken. ze gaan scoren. Oh, Oké. Okay. Het beste setje. En dan komen ze thuis... en de volgende ochtend hebben ze dat geravelde ding... wat al 16.000 keer gewassen Dan krijg je ook zo'n Bridget Jones-achtige scène. Ja. Die, die, uh, die, uh, dat dat is ook helemaal ontmoetje. niet om. Ja, maar moet je moet wel zeg maar. Nee, goed, maar laat even weten anders hoe het zit... met die uh, boxen, shorts en BH-bandjes op 3-3-3-3. Uh, en geen tepels die door truitjes prikken, dames. Want? Dat hoeft niet, dat, dat staat hier. Van een onzin. Dat 1 en 2... Ik doen, Allemaal, alleen maar pluspunten zitten eraan. Of bij haar bandjes en anders die. die you know that I hate it. it for change, you always in the same place. Stay on my face but I hate you Oké, okay, wat zijn dan jouw favoriete albums aller tijden? Nirvana Nevermind. A Night at the Opera van Queen. It's la. Over Lennis Morissette, Jagged Little Pill. It's like Stem nu op jouw favoriete albums en je hoort ze terug in de Hemelse 100 op Hemelvaartdag. Je maakt dan bovendien kans op een Hemelse parachutesprong. Tijdens Hemelvaartsdag. Stem nu via 3FM.nl. 3FM. Extra weekend. Breaking my back just to know you. is het lekker warm, maar dinsdag wordt het iets killers. Tenminste, dat heeft iemand tegen je gezegd, hè? Het woord, het woord, dat scoort. Het woord, dat scoort. Zag maar die tal mee, de killers. killers. Uh, even heel sorry. snel op terugkomen. Uh, in de sms 3333. De meeste vrouwen vinden het spannend als je geen ondergoed draagt. Wel even scheren. De meeste vrouwen vinden het... Wat? Ja, echt. De meeste vrouwen vinden het spannend als je geen ondergoed draagt. Wij. Dus niet... Uh, au, die witte. Wij moeten dus zonder ondergoed ja, leven. Ja. En ja, dan... uh, Jurina, heel luidjes. De emotionele waarde is dat je bij, dat je bij wat er onder je kleren zit ook mooi voelt. Ja. <laughs> ja, nee, wel waar. Ja. En jullie die sms, ik vind beide wel sexy. Mis, het mooi ondergoed is, je loopt natuurlijk niet, Je koopt niet voor niets iets moois. Precies. En uh, Wanda die had uh, gemaild. Ja, sorry jongens, maar een witte onderbroek kan er echt niet. Nee, ik weet er alles van. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel, het, het kan dan toch wel een spannende boxershort zijn? Ik bedoel? Ja, ook, hè? Even, nee, dit, dit is dus eentje die zo half strak zit en half net niet, weet je wel. Dus uh -huh. het, is, het is geen tent, het is ook geen uh, stuk folie. Nee, precies. Ja, nee, oké. Okay. Ja. Nee, ach, ja joh. Hè. Zeg, het woord als Binnenkort. kort. woord is in elkaar slaan kijken. Hè? Ja. <laughs> nou, liever niet hè? Wat een openingszin is dat natuurlijk. Mag ik in jouw onderbroeken laan kijken? Ja, oh, mooi, heel mooi. Ik denk dat je een klop voor je kop krijgt. Ik goed. denk dat je, dat je succes hebt hoor. En misschien ook wel een aardige voor die cocktailparty. Je gaat ook wel veel ondergedeeld. Kijk of wat vast aan hebben. Ja, prachtig. Nee, nee, nee, dat, dat is wervend. Ja. Daar komen netjes op binnen. <laughs> jongen, jongen, jongen. Ja. ja. Het woord aan scoort. Ja. Een uh, fragment uit het televisieprogramma van K3. Hebben die een televisieprogramma? Kennelijk. Dat is toch niet te geloven, hè? Ik zet me wat af. Ja, als jij die arbeidsvuurteamina doet, dan zit ik thuis een beetje werkloos op de bank. Nou, wat ik van de week had. Wat dan? Ik zat... Uh, ik, ik werkloos op de bank? Ja, nee, ik, ik lag uh, nog in bed. En uh, nou, ik, heb al, ik heb iets kleins thuis, uh, genaamd Lennon, die mm -hmm. dan wakker wordt. En dan, gaat die, dan wordt hij op bed, krijgt hij ontbijt op bed. Leuk. Bij ons, gezellig. Ja, gezellig. En dan gaan, gaat kindertelevisie gaat aan. Oh, leuk. Wie, hoor ik? Nee, Paul ja. Rammering. Paul Rammering? Ja, wat dan? Nou, Nijntje gaat nu naar de WIP. Nee! Ja, nee, zoiets. Paul Rabbering, ja. Nijntje. Ja, ja, ja, ja. Echt waar, joh? Ja, ja nou, niet Nijntje, maar een, een kinderprogramma. Ik werd gewoon wakker met Paul Rabbering. Hij was al de mol, is dus ook nog een konijn. Van een groot. Het blijkt galo. ook nog kapot te plop te zijn. Ja. Ik dacht dat je ging vertellen van, van Thomas, een stoomlocomotief. Dat Erik de Zwart dat doet. Dat wist ik. Een stoomlocomotief ja. is een ding dat ja. rijdt op rails. En die gaat heel hard. Nou. Het is tijd voor oh ja. het woord, het woord, woord dat, dat, scoort. dat scoort. De opgave. Of ik vanavond iets te doen heb. Uh, oei, oh, oh nee, sorry. Ja, nee, ik hou niet zo van. Aha. Mm -hmm. Ik hou niet zo van. En dan uit de mond van een van de dames van K3. Wat zou zij gezegd hebben? Als je denkt te weten, dan kun je nu bellen. 0909-1336 voor het extra weekend t-shirt en de cd van The Fray. How to save a life. How to save a life. Kun je allemaal winnen hier, als je het antwoord weet. Net zo makkelijk, 09091336, nog één keer voor het inlevingsvermogen. Of ik vanavond iets te doen heb. Hmm. Uh, nou. Oei, oh, oh nee, sorry. Ja, nee, ik hou ook niet zo van. 3 goedenavond. Ja, goedenavond. Maar, maar ik, e denk dat ze, ik denk dat ze niet zo houdt van bosvruchten. <laughs> Bos van bosvruchten? <laughs> Nou, dat is wel een originaliteitsprijs. Heb ik het mis? Ja, het is gek, hè? Ja, maar dit is wel een originaliteitsprijs. We sturen je een dode mus op. Ah, <laughs> veel plezier ermee. Een... Ja hoor, wat jij wil. Oh, Hoe heet hij nou vlijfles? eigenlijk? <laughs> nou ja, whatever. Ah, Drie goedemorgen, goeiemorgen, avondmiddag. Ja, goedenavond. Met? Met? Hoi. Ja, wie ben je? Ik ben Ruben. Ruben! Hmm. Ja, maar... Ruben, wat denk jij, jongen? Ga ik dag voetbal kijken. Voetbal, voetbal kijken. kijken. Leuk. Vind ik wel leuk. Als maar... ik vanavond iets te doen heb. Ehm. Uh... Oh nee, dus oh, kinderen. Oh, oh nee, sorry. <laughs> ja nee, ik hou ook niet zo van... Nee, Dat is niet goed. Jammer, joh. Uh. Maar bedankt voor het bellen, vond het een moedige poging. <laughs> Dank je. Dank je Ruben, hoi hoi. 3FM, Goedenavond. avond. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Michiel? Emil. Michiel. Emiel. Emiel. Emiel! Yeah, ja, een Ja, en een slechte verbinding, maar zeg het maar! Kanaal! nou. Of ik vanavond iets te doen heb! God, uh, <tied> jongen, jongen, jongen. <tied> Oei, oh, oh, oh nee, sorry. Ja, nee, ik hou ook niet zo van. Het is een heel ander programma neemt. Heel gek, Emiel. Het is niet goed. Helaas. Maar een dampend weekend in jouw geval. Ja, van hetzelfde, hè? Een ja. slikker vork in. En tot het week, hè? Nou, uh, Dag. Drieën vijf, Hallo? Hallo? Hé, hey, Mipi hier. Mipi! Ik ben ook zeker dat het anaal was. Maar dat is natuurlijk modderworstelen. Modderworstelen. <laughs> Och, het is, niet... oh, is alweer na 9, nee? Niet? Ja, het is absoluut 10 over half tien. Dankjewel, ik uh, Miepie. Had dat, ik had het verhaal over het ondergoed niet moeten vertellen. Nee, het ja, is echt heel echt stom. Heel ja. stom, dit. Maar ja, ik vond het wel dapper dat je ja. het hebt geprobeerd. Dag, Miepie. Hallo, met wie? Hallo, met Marcel. Marcel! Hallo! Wat denk jij? Ik denk, uh, ja, ik serieus. McDonald's. Nee. Ja, jammer dan, hè? Ja, behoorlijk zelfs. Maar wederom toch belang voor het meedoen. Ja, hartstikke wijn, Jo. Goed weekend. Daag. Is het tijd voor een hint? Zou ik je vertellen? Ik weet het ook niet. Oh, ik weet het wel. Ja, echt? Ik zou kunnen zeggen met... Nee, nog geen hint? Ik krijg net een fax dat er nog geen hint gaat Nog geen hint, oké. Trivem. Hallo. Hallo. Met Corwin. Kom in! Ik denk dat het kinderen zijn. Hou niet zo over kinderen. Ja, nee, dat is wat wel... Ik vanavond iets te doen, hè? Ehm... Uh... Oei, oh, oh nee, sorry. Ja, nee, ik hou ook niet zo van... Maar ook jij kreeg een dode mus opgestuurd, hoor, want dat is een uh, originaliteitsprijs. Nou, bedankt. Goed weekend. Hoi. Hoi, hoi. Dus Ik krijg wel een teken als we erin mogen geven, hè? Ja, Prima. 3FM, extra weekend. Hallo. Hallo. Hallo met Stef. Stef. Stef. Stef. Hij snert. Snert? Ja, dat zoet, weet je wel. Dat is een snert naam. Nou, prima. Uh, snert. Ja, precies. Ik dacht uh, uitgaan. Nee. Niet. Gewoon een serie. Niet goed. Niet goed. Maar het goede nieuws is wel, ik krijg net in mijn linkeroor door de tijdens voor een hint. Je kan echt gewoon bij TV jij, hè? Ja, dat is mooi, hè? Maar ik he? krijg je nu een oortje door. Ja, we hebben nog steeds geen bellen. Ja, nee, maar... Je zit alleen op die bank en je denkt, zal ik bellen? Ik zeg, waarom bel je ook niet? Niemand anders belt. Niemand. Ja, precies interior, dat. Oh, vrees. Ja, ik was laatst bij lijn 4, dat weet je alles van. Want jij was ook uh, de gast, dus ik heb alle kunstjes af kunnen kijken. Ja, ik heb er zelf ook een keer gezeten. Ja, alleen dan? toen was de kak er nog niet. Nee, ja, dat man, man, man 10 uur ochtends, wat een ellende. Nee, uh, de hint die heeft me net zelf al gegeven: dampend weekend. Ah, Drieven, goedenavond. Hallo. Hallo. Ga eruit met fruit en banaan. Ik hou niet zo van banaan, is je antwoord? Nee, ik doe mee met ga eruit met fruit, toch? Oh ja, nou uh, prima. Ga eruit met fruit. Hij merkt overal en dat het vier mee is. Rare dingen doen we met Precies. mensen, Precies. 3FM, goedenavond. <laughs> Hallo. Hallo. Oh, oh. Met Richard. Richard! Ik denk dat ze Chinees bedoelt. Chinees? Nee, ja, leuk, maar... Uh, nee. maar de, de hint was dampend weekend. Dampend. Dampend vooral. <laughs> oh, dus dan, we moeten in gerechten denken? Nee, nee, nee. Je sleept me niet voor het gerecht? Nee, nee, zeker niet. Oh. Nee, nee, nee. Wat dan? Ja, nee. Ja, uh, ik weet het niet. Hallo? <laughs> Hallo, met wie? Bicht? Hallo. Hoi, Erik? Erik! Oh. Ja, goedenavond. Erik! Hallo, Erik. <laughs> zeg het eens, dus, joh. Ik was eigenlijk aan bananen aan denken, maar die dampen niet. Bananen dampen niet, nee. Het hangt er vanaf wat je ermee doet. Als je ze zeggen... de barbecue legt, dan dampen ze wel. <laughs> ja. Ik denk wel iets, iets andere uh, dampend in het zweet. Is, is dat iets? Dampend in de Zweeds. Ja? Wat is dat dan? Dempend? Drief ja. <laughs> hem, goedenavond. Oh, hallo maar Bert weer. Bert weer! Hey, hey. Hallo. hallo Bert. Um, ik denk telefoonsex. Nee, nee, nee. Dit wordt een ja. lange avond, uh, Michiel. Ik heb nog iets te doen straks. Nee. Ja. 3FM, goedenavond. Ja, maar Ivo. Ivo! Ivo. Hallo. Ik denk de sauna. Jij denkt een uh, sauna? Ja, dat denk ik. Het is toch. Nou, niet ik ben benieuwd ik of dit z, de, de, z, de, de goed z, zijn. Oh, ik heb nee. vanavond iets te doen. Ehm. Uh, Oei, oh nee, sorry. Ja, nee, ik hou ook niet zo van sauna. Ja! Ja, ik wist het wel. <laughs> God, hoe wist je dat? Ja, gewoon die K3-meisjes die, die stinken gewoon allemaal. Dus, ja, uh... Die lucht! <laughs> <laughs> hoe weet je dat eigenlijk? Nee, dat is een flauw vermoeden. Je hebt al hun platen. Ja, nee, die dat ruiken. wil ik. ruiken. <laughs> nee, nee, ja hè? Hoe je het ook weet, uh, Ivo. Ja. Het is helemaal goed. Het is, uh, ja, ik vind het uh, fantastisch. Betekent dat jij het extra weekend-t-shirt krijgt? Ja. Wow. Welke maat wil je? Nou, doe maar een S'je. Geniet, maar, maar draag met maat. Of ja, met je ook goed. Een as asje of een armetje. Een SM. Het komt naar je toe. Ja, SM ook goed. We gooien hem heel hard naar je toe. Nat. vlas. Vlats. En je krijgt ook nog het uh, debuutalbum van The Fray. How to life. Ja, dat is, dat ja. is echt te vet. Nou, ja. dan ben ik uh, dubbel blij voor je, want ik gaan we ook nog voor je draaien. Dus uh, zo zijn we dan ook wel weer. Ja, super. Veel plezier, Ivo. Ja, dankjewel.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 vrijdagavond is, uh, Gerard. Nou, hè. Even zitten we commando weer boeren te laten. Ja, nou, nee. gadverdamme. Ja. Kom je daar nee. dan weer mee. Onzin. het is tijd voor ja. de... Ik zou kijken wat ik voor je kan doen. Request. Nou ja, niet nu, maar zometeen. Dus wees als de kip. Als jij een plaat wil horen een nu naar 3333. Dan gaan wij er heel veel kunnen naar kijken. En dan schepen we je in 9 van de 10 gevallen af met... Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Maar één iemand die krijgt die plaat echt op de radio. En krijgt ook. Ze hebben ze nu al bijna op, zo vaak geven ze weg. we hebben de pallet weggegeven met extra weekend t-shirt. En O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh you're saving time but you're miles away your flowers drowning in some bitter tea you're seeing lost opportunity find your mirror go and look inside and see the talent you're always hide don't go kid yourself well not today the satisfaction's not far Sending all too soon You'll see Soon you'll see Your calf is warm but your milk is sour Life is short but you're here to flower Dream yourself along another day Never miss opportunity Don't be scared of what you cannot see Your only fear is possibility Never wonder what the hell went wrong Your second chance Stamend reclame maken voor mijn eigen programma, Gerard. Belachelijk vind ik het. Sorry. Met Michiel. Ja, ik doe het lekker, toch? Oh. Anders uh, doe jij het voor jezelf. Maar uh, Met Michiel, op uh, 15 mei, heeft een mini-gig met deze Pete Murray. Oh. Dan staat hij hier op zijn teenslippers in de studio. Dan kun je bij zijn. Dan moet je eventjes aanmelden op metmichiel.nl. Dat is een uh, leuke knakker. Pizza ja, denk je? Pete Murray. Ik heb hem een keer aan de telefoon gehad en toen uh, belde ik hem uh, in Australië. En toen zat hij net als een 16e joint, volgens mij. Dat was helemaal, ah, hey Gerard, <laughs> Hey man. Nou, zo ongeveer klonk die, was wel oké. Okay. Nou, dan wordt het hier een maalfeest. Als je in Australië al aan de joints gaat, dan is het Precies. met die artiesten aan het Nederland komen. Dan is het één no. grote... Uh... wordt het een joint strike fighter. Zo. Strike, strike, strike fighter. Of the Magic Dragon. Nou, uh, zullen we eens gaan bellen? met, ja. uh, met uh, nou, even de lijst oh, erbij. Oh, wacht even. Hey, ja. Mijn vinger erbij houdt. De, magi de, de magische vinger. vinger. Nou, daar gaat hij hoor. Dat is geile gerecht. Nou, stop. Zeg maar stop, hè. Stop! Is dat zo teelgemaakt? Ah, dit kan toch niet waar zijn, hè? Hij oh. stopt op een plaats van de patch Nee! Nee! Hey. Hey. Hey. Oh. Nou, dan gaan we bellen, hè? Even uh, bellen kijken voor wie, de uh, voor het t-shirt. Ik krijg een t-shirt en een plaat op de zender, hè? Dat zijn twee... Uh, eigenlijk is het een plus-plus win-win situatie. Eigenlijk wel. Als het tenminste wordt opgenomen. Voor de... Met Natuurlijk de... wordt het opgenomen. Natuurlijk ja. <laughs> <die> wordt het opgenomen. <laughs> Duidelijk. Met wie... Hey, ja, goeiedag met Velon. Velon! Live vanaf de A32. Dude, wat doe je daar? Nog steeds daar? Uh, nog steeds aan het werken. Oh, ben je wegwerkzaamheden, man? Uh, nee hoor, nee, ik rijd er ook in. Gewoon als je Oh, ah. natuurlijk. Ah, juist. En wat vervoer je? Velon? Verdom, welkom, dat Hallo? Hallo? Velo, hij rijdt in een tunnel. Ja! Jullie om technische redenen verbroken. Ach, ja. Hij rijdt echt in de tunnel, jongen. Dat is toch hè? Ik denk dat hij richting vestiging. Ja, dat kan niet anders. En uh, nou ja, in het kader van de. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen! Request! Draaien we de plaat en krijgt hij een t-shirt. En uh, de patch Boys op zender. Zijn wij even blij? Ik steek mijn fake vast. Ja, super. Nou, uh, deze extra weekend maar afgehouden en gaan. Ja, lijkt mij een stekend idee. Volgende week vrijdag, 7 uur, een nieuwe met Nicky van TMF. Oh. Oh. En ik ben er vannacht weer, uurtje of vier. Ik ga kijken hoor. Ik ga luisteren. De video staat klaar. Spannend. Oh. de hypotheekadviseur maar eens vragen naar de mogelijkheden van Florius. Welkom in de bloei van je leven. Welkom bij Florius. Hypotheken en meer. Naast onze beveiligde Battleforce e-mailverbinding maken we op zee...